Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De fractie in de Tweede Kamer reageren verdeeld op de brief van het kabinet over de missie in Kunduz. Het kabinet schrijft dat de training van Afghaanse politiemensen in Kunduz niet eerder dan begin volgend jaar van start gaat. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Nederlandse politietrainers al dit voorjaar aan de slag zouden gaan. D66-leider Pechtold is vooralsnog tevreden. De ChristenUnie reageert afwachtend. Het is volgens de partij onduidelijk of het verlengen van de training van Zesna... Acht weken nu wel of niet doorgaat. In de brief schrijft het kabinet dat daarover nog geen overeenstemming is bereikt. Het verlengen van de training was een harde voorwaarde voor GroenLinks om in te stemmen met de Kunduz-missie. De Amerikaanse oud-president Carter is voor een driedaags bezoek in Cuba. Officieel is het een privébezoek, maar aangenomen wordt dat hij zal proberen de spanningen tussen de VS en Cuba te verminderen. Vandaag heeft Carter onder meer een ontmoeting met president Raúl Castro. Daar zal waarschijnlijk ook de zaak Gross aan de orde komen. De Amerikaan Gross is in Cuba onlangs veroordeeld tot 15 jaar cel. Volgens de Cubaanse justitie heeft hij communicatieapparatuur geleverd aan dissidenten. En die zouden daarmee toegang krijgen tot internet en dat zou de stabiliteit van Cuba in gevaar brengen. Mogelijk gaat Carter vragen om zijn landgenoot op humanitaire gronden vrij te laten. In het Brabantse Dongen heeft de SP-fractie zich uit de gemeenteraad teruggetrokken, omdat ze geen raadsleden kunnen vinden. De huidige SP'ers willen om persoonlijke redenen hun functie niet langer vervullen. De partij heeft gezocht naar vervangers, maar niemand wilde voor de SP-zitting nemen in de raad. Ook SP-wethouder Rover stapte op. Hij zag het nut er niet van in om door te gaan zonder fractie. De vier gemeenteraadzetels van de SP in Dongen blijven nu vakant. Het weer: het is helder op veel plaatsen. Vriest het licht en lokaal kan een mistbank ontstaan. Overdag vrij zonnig en de maxima liggen tussen 10 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Dit was het NOS journaal. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Net nu de nacht. sam si pas il faut que tu saches j'ai recherché ton cœur si tu l'emportes ailleurs même si dans tes dans d'autres dans ce désert j'ai le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 I will always be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 Daar alleen in geen... I see, yeah I'm making changes now Open up the door And I will be here I Time.